9 uur. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse politie heeft dit jaar tot nu toe 24 ongewapende zwarte mannen doodgeschoten. Dat heeft de Washington Post uitgezocht. In totaal stierven 60 ongewapende mensen door een politiekogel... van wie 40% zwart was. Van de gehele Amerikaanse bevolking is maar 6% zwart. De Washington Post concludeert eruit dat ongewapende zwarten... zeven keer zoveel kans hebben om door de politie te worden doodgeschoten als blanken. De krant deed onderzoek omdat het vandaag een jaar geleden is... dat de zwarte tiener Michael Brown in Ferguson werd doodgeschoten door een agent. Zijn dood leidde tot veel discussie over rassendiscriminatie bij de politie. In Almere is een verdachte aangehouden van de overval vanochtend op een casino in de stad. De dader bedreigde twee medewerkers met iets dat leek op een vuurwapen, zegt de politie. Hij bond het duo vast en rende daarna met een onbekende buit naar buiten. Daar stond iemand klaar met een brommer om ervan door te gaan. Na enkele uren werd een 34-jarige Almere aangehouden. Vannacht werd ook al een casino in Venraai overvallen door twee gewapende mannen. Die zijn nog spoorloos. In de eredivisie heeft Willem II thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen Vitesse. In de slotfase kreeg Vitesse-speler Olijnik, die de gelijkmaker had gescoord... een rode kaart voor een elleboogstoot. Eerder op de dag won Ajax in Alkmaar met 3-0 van AZ. Renomi Jojo heeft op het WK Zwemmen in Kazan haar wereldtitel op de 50 meter vrije slag niet kunnen prolongeren. Ze eindigde als tweede, een tiende seconde achter winnares Bronte Campbell. Toch was Jojo niet ontevreden met het zilver. Ze zei dat het deelnemersveld heel sterk was en ze erkende dat Campbell nu de beste is. De Australische won ook al het goud op de 100 meter vrij. Het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het koelt af naar 16 graden. Morgen is het in het oosten bewolkt met wat stevige buien... waarbij lokaal veel regen kan vallen. In het westen is het droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Westjorn. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. zomerhits. Is de zomer van ZFM met, met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1102. Mijn naam is Benno Vulgaren en je gaat twee uur lang luisteren naar Peace New Age muziek is van music wilde ik zeggen, maar dat ook natuurlijk. Maar dat heet in de volksmond wereldwijd New Age muziek. En we gaan deze aflevering, twee uur aflevering met New Age muziek, we beginnen met Petra Eichstad, een Duitse mevrouw, die een nieuwe CD heeft opgenomen. En ik kijk even naar het scherm: Little Things of Life, zo heet haar nieuwe CD. Ga er maar eens lekker voor zitten. Geniet, ontspan, relax, meditation, healing. Het maakt allemaal niet uit. Oh ja, World and Folk Music, dat is Peaceful Radio ook nog. En als je .eu erachter zet, dan kom je op de website. Veel luisterplezier.